M.K. met het NOS-journaal. Oppositiepartijen in de Tweede Kamer hebben kritiek op premier Rutte... vanwege zijn dreigement om de eurozone te verlaten. Rutte zou dit in een overleg met EU-president Van Rompuy hebben gezegd. De PVV en de SP willen dat de minister-president terugkomt van recess voor een spoeddebat. PvdA vindt een debat na het reces vroeg genoeg. GroenLinks wil voor morgen 12 uur opheldering in een brief... Rutte spreekt het bericht tegen. De RVD noemt het onlogisch dat Rutte dat gezegd zou hebben. Politie en veiligheidsdiensten in Oekraïne staan machteloos tegenover het geweld van de pro-Russische separatisten in het oosten van het land. Dat heeft interim-president Tsuchinov gezegd. Hij erkent dat de lokale autoriteiten in sommige gevallen samenwerken met de opstandelingen of ze zelfs helpen. Hij probeert nu te voorkomen dat de protesten zich uitbreiden naar het midden en het zuiden van het land. De mannen die maandag dood werden gevonden in een drugslaboratorium in Uden... waren vermoedelijk al een paar dagen dood. Bij sectie bij het Nederlands Forensisch Instituut... bleek dat ze mogelijk zijn overleden aan de gevolgen van giftige gassen... die bij de productie van ecstasy vrijkwamen. De slachtoffers zijn een man van 28 uit Roermond en een 35-jarige man uit Heidhuizen. Naar aanleiding van de vondst in Ude zei de politie en justitie vanochtend... dat ze de strijd tegen de georganiseerde drugscriminaliteit niet aankunnen. Zij hebben naar eigen zeggen meer geld nodig om drugslaboratoria op te sporen. In Bergen op Zoom is een overval gepleegd op een atelier van een juwelier. De overvallers gebruikten fors geweld tegen de eigenaar. Hij is met een hoofdwond opgenomen in het ziekenhuis. De daders staken de auto met Belgisch kenteken voor het gebouw in brand en vluchten met een auto van een medewerkster. Ook die auto is in brand gestoken. Het is nog onbekend wat de overvallers hebben buitgemaakt. Het weer. In het noorden en het oosten wat zon, maar ook buien, mogelijk met onweer. Het is 15 tot 21 graden. Morgen opnieuw kans op een bui en in het noorden en het zuiden dan het meeste zon. Dit was het NOS Journaal. Dit is René Passet van de ANWB.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 ...is zin in ZFM. ZFM. Met nu de vinieljaren. Ja, goedemiddag luisteraars, dan zijn we weer. De lunch is op en uh, dat betekent een woensdag natuurlijk... Tussen de lunch en de culinaire zaken gaan we uh, twee uur lang lekker draaien van vinil. Mijn grote jarige vriend uh, Albert-Jan uh, zit ook in de studio. Goedemiddag. Goedemiddag, Ruud. Volgens mij is uh, de, het culinaire gebeuren volgende week. Of is oh, dat? ik dacht maar, vandaag. Het is dus, dus eerste, eerste woensdag van de maand. Oh, sorry, neemt u mij niet dat. We, we, we zitten nog in april, hoor. Oh, we zitten nog in april. Oh, ja. nee, nou, ik dacht al. Oh, nee, nou, mooi. Goed zo. Zou we zelfs nog een uur nog kunnen. Gaan. Nee, nee, nee, we hebben een afspraak. Hè? We hebben zulke fantastische muziek vandaag, dames en heren. Het is Internationale Jazzdag vandaag. Dat uh, kreeg ik van de week een berichtje over. En ik denk, oh, daar ga ik eens mooi op inhaken in uh, de vinyljaren. Want we hebben eigenlijk in alle vier jaar dat we bestaan nog nooit een, een programma helemaal aan jazzmuziek gewijd. Nee, dat hebben we nog nooit gedaan. Ik denk, nou, dan moet dit maar eens de eerste keer zijn dat we dat gaan doen. We hebben natuurlijk CFM Jazz, hè? dat is een prachtig programma. Maar ja, dan moet je op zondagmorgen vroeg je nest uit. En... Dus ik denk, laat ik nou gewoon eens, niet om die mensen in de wielen te rijden hoor... maar laat ik nou gewoon eens vandaag, of laten wij nou gewoon vandaag... omdat het internationale jazzdag is, daar gewoon eens aandacht aan besteden. Is het zo dat uh, bij het, het vorige wapenverzandwoord. niet zoals nu, maar de, waar, waar uh, Jacques Jongmans nog niet stond en zo. Um, die, die hadden een uitgebreide LP-collectie. En daar vond ik iets tussen. Ik, ik heb die hele collectie trouwens meegenomen naar huis. Die mocht ik hebben van ze. En daar zat uh, een fantastisch document bij. Dat heet De Verve Jazz Book. Er is, dat zijn tien LP's. Met werkelijk waar de grootste uit de historische jazzmuziek. Het zijn allemaal opnamen van het legendarische Amerikaanse jazzlabel Verve. En daar zitten namen bij hoor. Poepoepoepoepoep. Kun je even stellen. Dat is uh, onder andere Elvin Fitzgerald, Louis Armstrong, Jimmy Smith... Wes Montgomery, Dizzy Gillespie, Count Basie. Uh, nou, moet ik nog meer zeggen laat la, Ja. ons. Nou, we gaan gewoon lekker niet te veel kletsen. We gaan u laten genieten van prachtige historische jazzmuziek. Van al deze grootheden. Want we gaan van elke artiest wel een selectie draaien. Daar zitten er twintig in. Dus uh, we gaan ze alle twintig proberen aan bod te laten komen. En ik begin met Ella Fitzgerald. Imagine my frustration. Hier is Ella. De grootste stem... Uit de jazzmuziek ooit. be hey. Ja, dat kun je toch wel een van de oh. grootste stemmen uit de jazzmuziek noemen. Ella Fitzgerald. En uh, zij heeft met heel veel mensen gezongen. In dit geval met het orkest van uh, Duke Ellington. Die trouwens ook meeschreef aan dit stuk. Imagine My Frustration was dit. Ja, en het mooie. Die, die, uh, het voordeel is dat, dat, dat op een gegeven moment dat, uh, toen de langspeelplaat uh, opkwam... Uh, toen was, uh, al die artiesten werden niet meer gebonden aan nummertjes van drie minuten. En uh, ze konden dus lekker langere nummers maken... En uitgebreidere improvisaties laten horen. En uh, ja, dit was Elvis Jell. Trouwens ontdekt door Chick Webb. En uh, ze heeft jaren ook met uh, het orkest uh, van Chick Webb opgetreden. En een van de eerste hits was A Tisket, A Tasket. Ken je dat nog? Ja, ken ik nog. Ja. Klopt. Ja. Goed, dan gaan we door naar een ander instrument, hè? Ja, we gaan... Uh... Vokaal en nu gaan we naar het orgel. Ja, ik hoop het, want ik heb even een stukje beluisterd. Maar het is erg veel big band. Maar ik denk dat dit, uh, dat komt wel goed hoor. Het is Jimmy Smith. En Jimmy Smith is natuurlijk de man die het Hammond in de jazzmuziek heeft uh, geïntroduceerd. Althans, groot gemaakt. Dat was er daarvoor al wel. Maar zijn enorme techniek. Zijn fantastische spel. Uh, die, die speltechniek, die, die had ook onder andere de bassen die hij gewoon met zijn voeten speelde. En hij had allemaal geen contrabassers nodig. Um, dat was natuurlijk geweldig. En dan ook de sound die hij die eruit haalde, dat, wat, dat heeft hij ontwikkeld. En dat is daarna natuurlijk door heel veel mensen eh, geïmiteerd... maar zelden geëvenaard. Jimmy Smith dus. Maar het is een stuk met een big band. Het is wel erg mooi trouwens, maar u hoort nog wel meer... want we gaan alle artiesten laten horen. Dit, het heeft niets met het nummer van Lou Reed te maken. Het is iets heel anders. Maar het heet wel Walk on the Wild Side. Hier is Jimmy Smith.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 Lucht. Nou, die man, die man die heeft een techniek op dat hemel-orgel. dat is ongelooflijk. Dat, dat ik denk dat dat nog nooit. zeker in de jazzmuziek, door niemand geëvenaard door niemand is. Dus er zijn velen die het geprobeerd hebben. er zijn nog wel meer goede hemel Maar hij was toch eigenlijk wel de trendsetter. Dat, dat geluidje in dat orgel. Dat, dat, nou, dat heeft hij gewoon bedacht. Dat is van hem. Jimmy Smith dus. En doen we dat? Het heette The Walk on the Wild Side. En, uh, dat is een ander verhaal dan, uh, dan de nummer van Lou Reed natuurlijk. We zijn bezig met uh, de, ja de Verve Jazz boek. Dat is een geweldige uh, collectie van tien LP's. En uh, daar staat echt al het grote wat uh, ooit op het Verve Jazz label is uh, uitgebracht. Dat staat er gewoon op. Het zijn allemaal historische, fantastisch klinkende, nog steeds fantastisch klinkende opname. Ga gaan verder met Louis Armstrong. Satchmo natuurlijk. Uh, al ver voor de Tweede Wereldoorlog actief... Uh, een beetje meer, toen de tijd natuurlijk op de Dixieland Tour. Later is hij toch ook een beetje wat moderner gaan doen. Is hij ook gaan zingen natuurlijk. En uh, we gaan nu een nummer draaien wat ik helemaal niet kende. Maar wat, wat ik toen ik bij het vooraf luisterde was zo te gek. Klonk. Uh, ik weet niet of de titel nog erg flatteus is voor, voor dames. Maar oké, okay. dat is zijn pakje Het liedje heet Woman is a Sometime, sometime Thing. Het is Louis... Satchmo Armstrong. Yes, listen to your daddy warn you before you start traveling. Woman that born you, love you, and mourn you. But a ah, woman is a sometime thing. Yes, a woman is a sometime thing. Your mammy is supposed to name you And she'll tie you to your apron string Then she'll shame you, she'll blame you Till your woman comes and claim you Cause a woman is a sometime thing Yes, a woman is a sometime thing Don't you never let a woman grieve you Cause she's got your wedding ring She'll love and deceive you She'll take your clothes and leave you Cause Yes, a woman is a sometime thing Oh, a woman is a sometime thing She'll tie you to a heaping string Then she'll shame you She'll blame you Till your woman comes and blame you Yes, yeah. yeah, a woman is a sometime thing Yes, a woman is a sometime thing I uh, don't you never let a woman Grieve you Cause she's got your wedding ring and deceive you she'll take your clothes and leave you cause yes a woman is a sometime thing yes woman is a sometime thing yes a woman is a sometime thing then I would tell you he's asleep already Is dit gaaf jongens. Dit is, dit is zo verschrikkelijk mooi. En, en dit zijn nummers die je niet elke dag hoort. Hè? Nee, daarom, Zij, daarom zijn, is het ook zo uniek eigenlijk. Het zijn meestal de klassiekers die je van hem hoort. Ja, en dit hoor je niet altijd. Louis Armstrong met een mooie big band. En uh, dat, dat was ook zo net met, met Jimmy Smith natuurlijk. Geweldig. We gaan nu naar een andere gigant. En daar zal ik met name de jazzgitaristen die luisteren wel uh, veel plezier mee doen. Want we gaan het natuurlijk hebben, hebben over een van de pioniers van de jazzgitaar. En met name uh, omdat hij ook weer een hele aparte speelstijl had. Hij, had hij was een van, van de weinigen. of een van de eerste die dat, dat in octa solo's in octaven speelde uh, beheersen. Dat is echt wel een hele moeilijke techniek op een gitaar. Je kunt natuurlijk wel een solootje spelen met één toontje tegelijk. Maar wat Wes Montgomery, daar gaat het natuurlijk over wat, wat die man zo uniek maakte. Dat was dat hij dus echt... ...in octaven, dus met, met twee tonen gelijk... ...verschrikkelijke solos kon spelen. Dat is echt ongelooflijk. Klopt, het lijkt dus alsof, alsof, alsof je twee gitaren hoort... ...maar ja. er, er, hij speelt het in In zijn eentje. eentje. En dat noemen ze dan het octaafspel, wat jij zegt. Ja, Klopt. precies. We gaan uh, van hem een nummer draaien... ...en um, dat heet Tear It Down. Dit is Wes Montgomery. Voorbeeld, hè? Prachtig mooi voorbeeld van dat... Uh, <coughs> sorry. Van dat ja, ja dat, dat kon je in dit uh, nummer... Tear Me, Tear it Down... kon je dat heel goed horen. Dat was uh, Wes Montgomery. We gaan uh, het wel zo doen. We hebben tien LP's. En we gaan van elke LP proberen toch wel wat te draaien. En als we dan nog tijd over hebben... dan pakken we nog wat dingen terug. Maar u krijgt al die artiesten die we genoemd hebben... die krijgt u allemaal te horen. We gaan echt proberen om dat... in deze komende anderhalf uur nog... Uh, voor elkaar te krijgen. 10 LP's in één box. En dan nog ook van deze kwaliteit, jongens. Het is echt niet te geloven Terwijl ik Denk toch een box is die in die jaren 40 oud is. Klopt. Schat ik, zo. Dat is ik aardig goed in. De ja, want hij is van jou geweest, hè? Uh, hij is van mij geweest, maar ik had hem dubbel. Oh. Dus toen heb ik hem destijds... Uh, Degene de, die, die ik dubbel had, dus het dubbele exemplaar... heb ik geschonken aan toen het wapen van uh, Zandvoort... en wel aan Jacques Jongmans. En nou uh, heb jij hem. En nou heb ik hem. <laughs> Helemaal goed. Ja, dan is je in ieder geval in goede handen. Dan ben je, ja, ja, daarom. Hey. Maar het is een prachtige box, 10 LP's. En we gaan nu naar uh, de koning van de zwoele sax, zal ik maar zeggen. Een man die ook weer een inspiratiebron is geweest voor ook heel veel Nederlandse saxofonisten. Ik weet bijvoorbeeld dat uh, Rudy Brink in de tijd uh, een groot bewonderaar was. En vooral vanwege de warme en zwoele toon die deze man... Uh, Ten gehoor bracht. Hij heeft ook dingen gedaan samen met Charlie Bird. Onder andere Desafinado kennen, kennen we daarvan. Dat horen we niet. We horen een, een ander stuk. Het is geschreven door Burt Bakerack, Ook een van die mannen die uh, ja, zo gigantisch veel mooie dingen geschreven heeft. En Ik heb het natuurlijk over Stan Getz. En dat is toch wel voor de jazzliefhebbers, nou die weten daar alles van. Stan Getz, walk on by. dit mooie. Weet je, wat ik, wat ik op veel saxofonisten altijd tegen heb. Zeg het maar. Um, dat is dat ze altijd bezig zijn om heel veel noten in, in, in, in een minuut een te proppen, weet je wel. Laten zien van, hoor eens hoe snel ik kan. En dat vind ik nou juist zo mooi van Stan Gets. Die doet dat niet. He, die man die speelt gewoon mooie tonen. Die speelt gewoon een je laat gewoon de ja. toon van het instrument horen. En, en niet, niet dat hij snel kan en, en maar ampielen. Nee, gewoon, hij, hij laat echt horen hoe, hoe mooi een saxofoon eigenlijk kan klinken. Klinken, juist. Ja, dat, dat vind ik zo mooi als ten Getz. Want hoe, hoe noem je dat ook alweer? Ze zeggen vaak, van als je een saxofoon hebt, dat moet scheuren. En dat ja, dit doen. Dat, dat, dat, dat is tegenwoordig zo. Het moet allemaal ja. piepen en kraken en scheuren. Maar dat is, dat is helemaal niet... Uh, ja, ja. <laughs> daar is het instrument niet zoveel bedoeld, denk ik. En het mooie is, want, ik bedoel, hij, speelt, hij staat dan bekend als Latin Jazz uh, vertolker. Ja. Maar ja, Latin Jazz is eigenlijk een verzamelnaam... voor heel hele, hele veel verschillende, ja, verschillende dit... muziek. Zoals ja. de, de, de Bossa Nova. Ja, dit was een Bossa Nova. Ja, dus dit was een uh, Bossa Nova. Um, en ik weet bijvoorbeeld dat in, in Nederland hadden wij Rudy Brink. Hij is helaas al jaren dood. Um, maar dat was een enorme fan van Stan Gets. En die kon dat ook. Die kon dat ook. Ik heb bijvoorbeeld een LP van Rudy Brink thuis. Ja, Teach Me Tonight. Die. Met alleen maar ballads erop. En zo mooi. Ja. Zo ontzettend mooi. Hij heb je niet elke ja, die ja, niet ja. al een keer meegenomen. Ja, die hebben we al een keer meegehad. Rudy Brink. Um, goed, Stan We gaan naar een andere grootheid uit de. Uh, jazzmuziek, een, een man die natuurlijk vooral voor pianisten uh, het grote voorbeeld op het gebied van jazzmuziek is een man die, die eigenlijk gewoon ook klassiek kon spelen als geen ander uh, een techniek had, ook weer fabuleus net als, net als uh, dat met Jimmy Smith het geval was, en dan heb ik het natuurlijk over Oscar Pieter Oscar Pieter eh, dames, kan het een beetje rustig, hoor? Kun je niet zo schreeuwen daar? Ja. Eh, zwart door jongen de uitzending jongen. heen, belachelijk gewoon. Um, goed, oké. Okay. Uh, het leuke was ik, was, ik was een jaar of 17, 18, toen had je nog het Noorsi Jazz Festival in, ja. in Den Haag. En daar, speel, daar traden ze dus al die mensen op. Ja. En ik heb jarenlang die poster van het Oscar Pieters ja. aanplakbiljet op mijn kamer uh, gehangen. Ja. Ik ben hem helaas kwijt, maar... Ja, dat was geweldig. Je zat dan in, in, in de zaal en een, die grootheid op het podium en ja, live hebt mogen, mogen zien spelen. Nee, dat ja. was geweldig. Oscar Petersen, Blues for Basie. Nummer wat hij schreef: Voor Count Basie. Heel, hè? Heerlijk, en die loop die je ze. Ja, geweldig is dat. Hij kan, heel subtiel ook. Hè? Hij kan, hij kan als, hij de, als hij één toets intikt, ja. dan zit je al, dan zwingt het al. Ja, dat is, dat is heel merkwaardig. En hij kan verschrikkelijk technisch en snel spelen. Maar en dan kan, is het niet te volgen. Dan is het ook niet te volgen, bijna. Maar hij kan het dus ook heel subtiel. En, en wat zo leuk is dat hij in dit stuk. ...eigenlijk een beetje probeert... ...of speelt in, in, in de stijl van Calum Basie. Hè? Calum Basie ja. was helemaal niet zo'n... ...hele grote pianist. Natuurlijk gewoon een ontzettende goede bandleider. En, en Petersen houdt dat eigenlijk... ...in dit, uh, dit stuk eigenlijk net zo'n beetje subtiel... ...als, als wat uh, zoals Basie dat dan deed. Ook duidelijk weer zo... ...verschrikkelijk herkenbaar. De volgende man is Gary Mulligan. De ambassadeur van de sax. Ja? Ja. Uh -huh. oh, vertel. Ja. Nee, nee, die, die speelt bariton sax en heeft daardoor het onmiskenbare eigen herkenbare geluid uh, voortgebracht. Oké. Okay. Ik bedoel, uh, er waren natuurlijk andere... Chad Baker had je, Stan Kenton, Thelonious Monk. Maar goed, uh, Gary Mulligan was echt uh, ja, de vooraanstaande vertolker van de bariton sax. Laten we luisteren, laten van we hem, horen. Van hem gaan we luisteren, Lime of Lions. Thank you. Die Albert Jan, die zit hier echt helemaal met een krulneus in de studio, dames en heren. Want die zit hier te genieten van, uh, van, ja. uh, van al deze historische jazz -opnames. Want het zijn het echt wel. Het zijn echt wel historische, prachtige opnames. Besta Ik weet niet eens of dat label nog bestaat zelfs, Furf, Ik denk het niet eens. Nou, het bestaat nog wel. Samen met Pablo bestaat ook nog. Oké. Okay. Dus uh, nee, die, jazz -labels, die goede jazz-labels, die bestaan nog. Blue Note bestaat ook nog. Ook nog? Dus uh, nee. Dat ja, is ook zo'n zo legendarisch uh, label. Ja. ja. Goed, we gaan naar uh, Lionel Hampton. 1982 was hij er ook in Den Haag. Ja. Hij speelde op het dak. Nou, dat was helemaal geweldig. Hij had een gigantische tent gebouwd. Ja. En gewoon van die houten vlonders eronder. Nou, werkelijk, binnen, binnen een mum van tijd had hij die hele zaal had hij mee. Ja, maar Lionel Hempton was behalve dan een, een gigantisch drummer en een, vooral vibrafonist. Want daar kennen ze hem natuurlijk hoofdzakelijk van. Uh, het is ook zo leuk dat alle instrumenten langskomen. Hè? We ja. krijgen straks nog wat mooie vocalen. Billy Holiday komt nog langs. Anita O'De komt nog langs. Dizzy Gillespie op trompet komt nog langs. Nou jongens, je weet echt niet wat er allemaal nog voor prachtige muziek aankomt in de tweede uur. Dit is een vrij lang nummer. Ik weet niet, misschien dat we het zelfs ja. het, het nieuws er wel mee halen. Ik weet het niet, maar dan kun je in ieder geval even roken. Uh... In ieder geval, de vibrofoon krijgt nu alle aandacht. Ja, dat zie je zeker. Met uh, Lionel Hampton, moet ik even kijken op de hoes kijken welk nummer het ook weer is, want dan ben ik weer even kwijt. Uh, waar staat het nou? Uh, Lionel Hampton. Oh ja. De Airmail Special heet het nummer. Hier is Lionel Hampton. Dat die man toch flikt op zo'n zo vibrafoon. Met, met twee van die hamertjes. Van die metalen slagplaten. Ongelooflijk. Die snelheid vooral. Uh, Lionel Hampton was dat. Met airmail. Uh, blues of zo. <laughs> ja. Oké. Okay. Um, maar weet je, we, we hadden het er net over. Ik bedoel, ook Oscar Pieters had er last van. Count Basie had er last van. In mijn optiek. En ook uh, Lionel Hampton had er last van. Dat gekreun. Ja. Dat heeft een functie hè. Ja, dat heeft een hele belangrijke functie zelfs. Uh, de, de, de functie daarvan is... ...fraseren. Als, als je in... Als je in, in, in uh, ...muziek fraseer je. Dus met andere woorden, je maakt muzikale zinnen. Uh, waarom die gasten dus meemummelen... ...en dat kreunen op de achtergrond... ...dat doen ze... ...omdat ze dan lekkerder fraseren. Dat, dat, okay. dat doen heel veel jazzmuzikanten. En uh, dat komt... Uh, ...omdat je anders... Uh, maar door zou kunnen gaan en, en het een lawine aan noten wordt. En als je erbij mee murmelt of meezingt, dan moet je op een gegeven moment ademhalen. Dat, dat, valt, dat valt niet aan te ontkomen. En dat doen ze dan in hun spel ook. Oké. Okay. Dus dat en dan, heet, dan dwingen ze zichzelf ook ja, om rustig te blijven. Nou, ze dwingen zichzelf vooral om op een gegeven moment niet alleen maar noten aan elkaar te plakken. Oké. Okay. Ja, dus het is gewoon belangrijk om, om, omdat je natuurlijk improviseert. Kijk, als je alles vastgesteld speelt, is er geen probleem. Maar als je improviseert, wat jazz natuurlijk in hoofdzaak is... Het is gewoon geïmproviseerde muziek. Ja, dan moet je jezelf op een gegeven moment in de bocht houden. Want anders vlieg je er misschien wel eens een keer uit. <lacht> ja, En dat doen ze dus door mee te noemen. Want dan heb, je dus, eh, dan heb je dus gewoon die frasering. Zeg maar. Okay. maar goed, we gaan het eerste uur eh, afsluiten met... Eh, van eh, dit prachtige gebeuren. Uh, volgende week, dat wil ik nog wel even zeggen... volgende week, ga, we hadden dus vandaag... oorspronkelijk een live concert gepro geprogrammeerd. Maar dat gaan we volgende week doen. En ik zou het leuk vinden... als u kiest. Want ik, heb, ik, ik zit nog te twijfelen wat ik zal doen. Of ik doe... de concert voor Campuchia van Paul McCartney, Queen, The Who en nog wat. Of ik doe Woodstock. Of ik doe de concert voor Bangladesh. Nou, kiest u maar. <lacht> Nou doen, nog doen gewoon even een mailtje te sturen een, een Facebook, een, een berichtje te plaatsen op onze uh, Facebookpagina dat is uh, facebook.com slash de vinieljaren aan elkaar. Dus uh, kiest u maar. Ik ben benieuwd waar u mee komt. Welke het gaat worden. Concert voor Kampuchea, Woodstock of Concert voor Bangladesh. We gaan naar het nieuws en het weer van drie uur. En we komen zo nog een uur terug met fantastische jazzmuziek.